die Dijkers met het NOS Journaal. President Trump spreekt van een briljante operatie in Venezuela vannacht... waarbij president Maduro gevangen is genomen. Maduro zal terecht staan voor zijn veronderstelde misdaden... schrijft de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse regering erkent Maduro niet als wettig staatshoofd... maar beschouwt hem als een drugsbaron. In de Tweede Kamer is vooral afkeurend gereageerd op de aanvallen op Venezuela... Linkse partijen roepen het kabinet op om het Amerikaanse optreden te veroordelen. Zo zegt SP-leider Dijk dat de aanval zorgt voor internationale instabiliteit. Partij voor de Dierenkamerlid Christine Teunissen spreekt van een illegale aanval... die mensen in een toch al extreem kwetsbare situatie treft. PVV-leider Wilders keurt de actie niet af. Bang, boom, Maduro is weg, schrijft hij op X. Vanwege de gebeurtenissen in Venezuela annuleert ook Corendon de vlucht van vandaag naar Curaçao. Die zou eigenlijk rond dit tijdstip vertrekken. Alle reizigers, reizigers krijgen hun geld terug. Ook de KLM en TUI hebben alle vluchten geannuleerd. In Helmond zoeken tientallen vrijwilligers samen met de politie en veteranen verder naar de vermiste Mick van 19. De jongen verdween in de nacht van donderdag op vrijdag. Hij heeft een verstandelijke beperking en had alleen een t-shirt en een korte broek aan. Gisteren werd na tips ook gezocht in Asten, zo'n 10 kilometer verderop. Maar de persoon die in Asten werd gezien, blijkt iemand anders te zijn. En Ron Jans stopt na dit seizoen als trainer bij FC Utrecht... en zet een punt achter zijn loopbaan in het betaald voetbal. De 67-jarige coach geldt als een icoon in de eredivisie. Aan het eind van dit seizoen tikt hij in totaal... bijna de duizend eredivisiewedstrijden aan als speler en trainer... Op de site van FC Utrecht meldt Ron Jans dat hij na zijn trainerspensioen van elke dag gaat genieten. Het weer, vooral in het zuiden nog sneeuwbuien. Af en toe schijnt ook de zon en het is daarbij 1 tot 4 graden. Vanavond en vannacht opnieuw winterse buien. En het KNMI waarschuwt dat het gat glad kan blijven op de weg. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie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 we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, happy New Year. May we all have our hopes, our will to try. If we don't, we might as well lay down. A I see how the brave new world arrives And I see how it thrives In the ashes of our lives Oh yes, man is a fool And he thinks he'll be okay Dragging on feet of clay Never knowing he's astray We had before Are all dead Nothing more Than confetti On the floor It's the end Of a decade In another ten years Time Who can say what we'll find What lies Waiting down the line In the end Of Leuk om een, een nieuwe versie te draaien van deze plaats. Yves Beerders met uh, Happy New Year, onze eigen Yves. Aan het begin van uh, Zandvoort op zaterdag. Het is uh, even na twee uur. Zandvoort, een goedemiddag. De eerste Zandvoort op zaterdag voor het nieuwe jaar. En uiteraard uh, iedereen uh, een gelukkig 2026. Vandaag uh, niemand tegenover mij. Ik doe het uh, vandaag even alleen en... Uh, maar we hebben wel heel veel uh, dingen te doen uh, vanmiddag in deze uitzending. Zo was er gisteren de nieuwjaarsreceptie in de kerk. En uh, voor de mensen die er geweest zijn... Ja, die hoorden de burgemeester met zijn uh, nieuwjaarstoespraak. Maar voor de mensen die het gemist hebben... en ook op de radio niet gehoord hebben... gaan we vanmiddag de toespraak uh, van de burgemeester nog een keer uh, laten horen. Verder is zo vlak voor de kerst had collega Ger Loogman een wandeling door Zandvoort... met eveneens de burgemeester David Molenburg. Ze bezochten diverse belangrijke projecten voor het nieuwe jaar... en keken ook naar de verkeerssituatie in Zandvoort. Nou, daarover ook straks meer in deze uitzending. En we hebben feestje dit jaar, want Zandvoort is 200 jaar badplaats. En dat gaat de grootste gevierd worden... En uh, iemand die daar bijna alles van weet is uh, Walter Sans van uh, de gemeente. En uh, ook uh, hij komt aan het woord uh, vanmiddag en uh, vertellen wat we zou kunnen verwachten in 200 jaar badplaats hier in Zandvoort. Ook een uh, terugblik van de burgemeester nog op uh, zijn toespraak. Met andere woorden, we hebben weer een vol programma, want uh, de normale items zijn er ook weerbericht, pitreports. En uiteraard ook weer een gesprek met collega Fred Heij over Entertainment for You. En ondertussen draaien we ook nog lekkere muziek vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Leuk dat je luistert en we hebben Big Fun hier bij ZFM. Hopelijk was jullie uh, oud en nieuw ook uh, leuk. En hebben jullie daarvan uh, genoten, komen we straks nog wel eventjes op terug. Maar uh, Ger Loogman, uh, mijn collega, die had uh, zo'n uh, wandeling nog uh, door Zandvoort... met uh, de burgemeester uiteraard uh, van Zandvoort, David uh, Molenburg. En uh, dat, uh, de, die wandeling, wat hij beleefd heeft uh, met de burgemeester... dat gaan we in uh, twee uh, stukken voor je uitzenden. In het eerste uur van Zandvoort op zaterdag... Het woord is aan Ger Loogman en David Mollenburg. De wandeling door Zandvoort. En wat gebeurt daar allemaal? Nou, we staan hier op het uh, Badhuisplein. En uh, ja, gaat wel het een en ander gebeuren hier. Hè? Zeker. En uh, gelukkig maar. Uh, ja, achter ons zien we natuurlijk de plek waar straks een mooi hotel gaat verrijzen. Maar uh, eerst de dino's. Ja, nee, nee, nee. nee. De, natuurlijk, we hebben, hè, het was natuurlijk treurig dat Holland Casino wegging uit Zandvoort.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 een uitvraag gedaan van wat zou daar kunnen. En er boodst zich een geweldige partij aan die daar een Dino Experience gaat neerzetten voor twee jaar. We hebben twee weken geleden daar een rondleiding gehad, wat ze daar gaan doen. Ja. En dat wordt fantastisch. Het wordt echt heel mooi. En tegelijkertijd ook wel een publiekstrekker. Ja. Ze verwachten 65.000 mensen daar naartoe te trekken. Dus dat betekent ook weer een belangrijke impuls voor Zandvoort. Ja. En daarna komt er natuurlijk een hotel.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 een fantastisch mooi badhuisplein zitten... ...wat past ook bij de allure en de uitstraling van Zandvoort. Ja. En die, deze flat blijft staan, hè? Die blijft staan, ja. ja. Dat is jammer. Nou ja, dat zeg jij. Ik bedoel... Uh...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 Standaar roem op.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 Met Sinterklaas en met, met, met de Koningsdag dat vind ik echt een, een centrale plek in het dorp. Het ja. is heel mooi. Ja. ja, we zijn er trots op. Ja, nou, zeker en dat mag ook. Ja, bij het eh, aloude, bekende, iconische pand in, in Zandvoort hier. ...even al een jaar niet meer staat. Dat is dat wel een raar gezicht, Het is een heel raar gezicht. En het, het grappige is dat ik, ik kwam als kind ging ik daar wel boven... Uh, ...met mijn met, met, met, met tante naartoe. kwam. je een uh, eten? Ja. En, uh, althans, ik, weet, ik kan me chocolademelk herinneren. Dat, okay. dat, dat, dat staat me echt bij. Ik was toen heel jong. Uh, maar ja, het is natuurlijk heel raar... ...als je gewoon uh, gewend bent... ...als je uh, naar Zandvoort toe komt ...dat je die watertoren ziet staan... ...dat die er niet meer staat. En tegelijkertijd ben ik wel ongelooflijk blij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 De eerste wandeling door Zandvoort, maar straks gaan ze gewoon doorwandelen. Dus lekker blijven luisteren naar de Zandvoorts Radio ZFM. We zijn er al 35 jaar en in die watertoren, waar ze het net over hadden... daar hebben we heel veel jaren radio gemaakt, helemaal onderin... zat de studio van deze radiosender. En daar zijn we nog steeds uiteraard heel erg trots op... dat we daar hebben mogen zitten, eerst van het waterleiding bedrijven de Toren gehuurd en uh, later van de gemeente Zandvoort. April, dan zou al het hoogste punt bereikt moeten worden. Dan moeten ze wel even flink uh, doorbouwen. Maar laten we hopen dat het allemaal weer goed komt... en dat we weer een mooi herkenningspunt hebben... als we Zandvoort komen binnenrijden. Lijkt mij een goed plan. Dus straks in het tweede gedeelte van dit programma... de tweede uh, wandeling. En dat gaat met name over... Uh, de verkeerssituatie in Zandvoort. Daarover hoor je dus straks veel meer op deze lokale zender. Ondertussen kan ik vertellen dat het inmiddels lekker zonnig geworden is hier in Zandvoort. En het is 3,1 graden precies.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 ik voel lekker hè? deze muziek van uh, The boss, Bruce Springsteen, de single, de Hit uh, van uh, hem uit 1984, de Amerikaanse rockzanger en uh, ja wat heeft hij uh, mooie muziek gemaakt en daar genieten we nog steeds van. weer of geen weer, zomer of hartje winter. het westkust weerbericht luidt als volgt. nou ik mag uh, ondertussen wel uh, mijn zonnebril gaan opzetten hier in de studio, want uh, ja, anders kan ik zo dadelijk de schermen niet meer lezen. Maar we gaan ons best doen. Want het weerbericht komt hier aan van Rico Schreuder. Nou, zowel vandaag als morgen komt het regelmatig tot winterse buien. Maar zo nu en dan schijnt gelukkig ook de zon waar we nu getuige van zijn. Uh, vandaag en morgen is het uh, ja, trekken sneeuwbuien over. En kan er een flink sneeuwdek ontstaan en geldt code oranje. De temperatuur stijgt in de middag naar 2 tot 3 graden. Nou ja, nu net iets hoger hier in Zandvoort. En de wind komt uit het westen. Ook na het weekend is het winterweer zeker nog niet voorbij. Sterker nog, het wordt kouder en kouder. Met van dinsdag tot en met donderdag overdag temperaturen onder 0 graden. En tijdens de nachten matig vorst. Verder blijft het licht wisselvallig met Zon, wolken en enkele sneeuwbuien. Dat was het weer. Het weer van Rico Schreuder. Ook na te lezen op zijn webpagina, op zijn Facebookpagina. Weerman Rico, dan blijf je op de hoogte van het weer hier in Zandvoort en de regio. En hier is de nieuwe Teler Swift. I had a bad habit of Come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 En deze met Taylor Swift, scoort hit naar hit, naar hit. Eerst hadden we de fate op, op Hylia. En daarachteraan kwam alweer deze volgende hit. Opa Light, je hem hier bij Zandvoort op zaterdag. Op een zonnige zaterdagmiddag. En daar genieten we natuurlijk altijd van. Helaas zijn er een klein beetje problemen met de computer. Dus het ligt niet aan je radio. Als je af en toe een beetje uitvalt en een beetje kraakt en zo. We gaan kijken wat we daar nog verder aan kunnen doen. Vries het ergste, maar goed, we doen het er even mee natuurlijk. En uh, tot aan vijf uur nieuws en informatie. dadelijk gaan we verder met de wandeling door Zandvoort. En dat heeft uh, Ger Loogman gedaan zo vlak voor de kerstdagen. Samen met David Molenburg. Daarover zometeen meer. Het geluid van disco uit de jaren 80. Deze van René is onder meer bekend van Save Your Love. En ook hiermee hadden ze destijds een hit met AOB Koets. Ger gaat verder wandelen met David Molleberg door Zandvoort. En ze gaan het nu hebben over de verkeerssituatie. Over de verkeerssituatie uh, in Zandvoort. En er gaat een hele hoop gebeuren natuurlijk. Hier op de weg.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 Uh, de kerstwens. Ja, we staan hier natuurlijk bij de kerstboom voor het station. Uh, ik hoop voor...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 Nou ja, ik verwacht dat we het komend jaar hebben. We gaan natuurlijk verkiezingen krijgen. Uh, ik hoop dat we een mooie campagne krijgen met respect voor elkaar. Uh, ik hoop dat er een nieuwe raad komt die goede besluiten voor Zandvoort neemt. Uh, en ik hoop dat we echt weer een prachtig seizoen gaan draaien... met heel veel mensen die blij naar Zandvoort komen en nog blijer naar huis gaan. hele mooie afsluiting van deze wandeling. Mooie woorden van de burgemeester. Meer mooie woorden hoor je ook trouwens in zijn nieuwjaars toespraak. Gisteravond uh, in, uh, de, bij de nieuwjaarsreceptie in de kerk uh, heeft hij een uh, toespraak gehouden. En die gaan we zo dadelijk in het uh, tweede gedeelte van dit programma voor je uitzenden. Dankjewel ook aan uh, Ger Loogman voor uh, de wandeling door uh, Zandvoort En uh, ja, de, de projecten die gaande zijn en de verkeerssituatie. Ze hebben een beetje alles, ze beetje belicht uh, in deze reportage. Wij gaan op naar het volgende, want de top 2000, de hitlijst van Radio 2, die zit erop. We hebben op Oud en Nieuw, om 12 uur hebben we de nummer 1 gehoord. Queen en Bohemian Rhapsody. En die plaat gaan we misschien straks nog wel even draaien. Maar mijn keuze is gevallen op een andere plaat uit die top 2000. Eentje uit de top 10 in de top 2000... Maar in Zandvoorts uh, heeft 9,5% van de stemmers gestemd op uh, de volgende single. Billy Joel en uh, The Pianoman. En daarmee nummer 4 trouwens hier in Zandvoort.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 Nou, ik doe zeker mee hoor met uh, die groep mensen die gestemd hebben op uh, deze single, Billy Joe en de Piano Man. 9,5% van de Zandvoorters uh, die de top 2000 uh, stemmen hebben gegeven, die hebben gestemd uh, op deze plaat. En uh, daarmee staat hij op uh, nummer 4 hier in uh, Zandvoort. We gaan alweer nou op naar het nieuws van uh, drie uur, maar uh, rest mij nog uh, één ding uh, te zeggen. We hebben drie weken lang hebben kunnen genieten in het centrum van Zandvoort. Van een prachtige ijsbaan. Even complimenten aan alle vrijwilligers die dat weer geregeld hebben. En dat we ja, als, als kinderen en als volwassenen ook... hebben kunnen genieten van de ijsbaan. Denk maar aan de curling en de disco on ice. Die er zo dadelijk trouwens aan gaat komen om vier uur. Dus uh, iedereen die van disco houdt... Uh, ga lekker naar de ijsbaan toe, zo dadelijk om vier uur. Diverse uh, DJ's die de grote hits uh, draa daar draaien op de ijsbaan. Wij gaan er nog eentje draaien trouwens, uh, tot het uh, nieuws en uh, weer van 3 uh, uur. En tot uh, morgen dus uh, kan je nog even schaatsen en zeggen we Ice Ice Baby. Whoa, VIP, let's kick it.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 Hit the bulls out the kid, don't play. And if there was a problem yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Nice. Hair can't blow The girlie's on standby Waving just to say hi Did, Did you stop? stop? No, I just drove by Kept on but bustling to the next stop I bust a left and I'm heading to the next stop The block was dead, yo So I continued to A18 1, -A. A -1 -A. Beachfront Avenue Girls were hot women less than bikinis Rockmen lovers driving like bikinis Jealous Cause I'm out getting mine Shade with a gauge and vanilla with a nine ready, ready for the jumps on the wall The chumps acting ill cause they're full of eight balls Gunshots ranged out like a bell